7 uur. Goedemorgen. Als u genoten hebt van de beelden van de Duitse wolf in Nederland... na dit weekend komt de Russische beer. Wien buis. Het NOS Radio 1 Journal. Nou, dat is de naam hè, die de weer, weer mensen hebben gegeven aan de Siberische kou... waar Nederland mee te maken krijgt. Nou, we zijn straks in de schaatsenfabriek. Uh, geschaad wordt er ook nog op de winterspelen straks. Het is de dag van de massastart. En kunnen gemeentes af van de verplichte aanbesteding in de zorg? Gaan we het zo over hebben? Maar eerst een overzicht van het nieuws met Dorot Megens. Goedemorgen. Goedemorgen. De VN-veiligheidsraad heeft de stemming over een resolutie... over een wapenstilstand in Oost-Ghouta in Syrië opnieuw uitgesteld. De afgelopen dagen zijn daar al honderden mensen om het leven gekomen...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 en kort daarna ging een autobom af bij een kantoor van de inlichtingendiensten. Terreurgroep Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid... voor de aanslagen in Somalië opgeëist. Er is onrust ontstaan onder het korps commando-troepen... na verklaringen van commando Marco Kroon... over de doden van een Afghaan in 2007. TV-programma Nieuwsuur zegt dat uit de verklaringen ook zou blijken... dat er een bepaald veiligheidsrisico is... in een gebied waar Nederland nu op missie is. Minister Bijlenveld heeft Nieuwsuur gevraagd... daar geen informatie over te verstrekken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 Op de Olympische Spelen in Pyeongchang is snowboardster Michelle Dekker... uitgeschakeld bij de parallel reuzenslalom. In de kwalificatieronde eindigde Dekker als zeventiende. Ze dus kwam een honderdste van een seconde tekort... om door te mogen naar de volgende ronde. Het weer vanochtend vriest het nog. Verder schijnt vandaag de zon flink. Maar er trekken ook wat wolkenvelden over. Het blijft droog vanmiddag tussen de 2 en 4 graden. De noordoostenwind maakt het voor het gevoel wel een stuk kouder. Vanaf morgen wordt het overdag nog maar hooguit plus 1 graad.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 We vinden gegarandeerde de cruise waar kinderen helemaal aan hun trekken komen. En als u wilt, hun opa's en oma's ook. Want niemand weet zoveel van cruisen als ZeeTours. Deze voorjaarsvakantie is Batavia Stad Fashion Outlet open van 10 tot 8. Maximaal familieplezier op de Middellandse Zee met MSC Cruises. Nu tweede persoon, 50% korting. Boek op ZeeTours.nl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 Gemeenten moeten niet langer worden verplicht om zorg aan te besteden. Dat zegt GroenLinks. Als een gemeente nu een zorgorganisatie in wil huren, bijvoorbeeld voor de thuiszorg... dan moeten er meerdere offertes worden opgevraagd. En Volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver kiezen de gemeenten dan bijna altijd voor de goedkoopste... in plaats van de beste. En daarom is hij van plan een initiatiefwet in te dienen om er vanaf te komen. De zorg is geen markt. En wat we eigenlijk zeggen is... gemeenten moeten niet gedwongen worden om aan te besteden. Dat betekent dat ze iedere keer op zoek moeten naar een nieuwe aanbieder. Ja, en daardoor zijn mensen die zorg nodig hebben... die krijgen daardoor andere gezichten aan hun bed. Uh, en je ziet dat ten koste gaat van de kwaliteit. Want er wordt enorm geconcureerd op prijs. Dat die prijs maar naar beneden gaat. En daar wordt de zorg niet beter van. Nou is het natuurlijk wel zo dat er een reden is voor aanbesteding. Namelijk de kosten in de zorg lopen enorm op. En deze manier zorgt ervoor dat die kosten wel degelijk gedrukt worden. Maar ja, ik denk dat er andere manieren zijn om dat te doen. Aanbesteden is één manier. Maar hoe gaan de kosten van de zorg omlaag? totdat de kwaliteit omlaag gaat. Ik denk dat als je als gemeente kan selecteren op kwaliteit. Als je gewoon zaken kan doen met die zorgverleners. Waarvan je zegt, daar doen we al zoveel jaren zaken mee. Die zijn gewoon goed. Dat je op die manier ook de kosten onder controle kunt houden. Nou hebben uh, de vorige staatssecretaris van Rijn en de bonden en ook de gemeente alles afgesproken... dat ze niet alleen meer naar prijs zullen kijken op het moment dat ze aanbesteden voor bijvoorbeeld thuiszorg en dat soort organisaties. Is dat niet voldoende dan? Nou, dat hoor ik al heel lang, dat er uh, niet alleen naar prijs wordt gekeken. Maar volgens mij gebeurt in de praktijk, zie je nog vaak dat, de, dat prijs de belangrijkste indicator is om, om op te selecteren. En wat wij zeggen is, gemeenten moeten niet gedwongen zijn om in zo'n trajecten gaan van aanbesteding. Als een gemeente dat per se wil, moeten ze dat zelf weten... maar nu zijn ze gedwongen en hebben ze daarin geen keuze. Dat is eigenlijk de belangrijkste wijziging die wij voorstellen. Nou is een van de redenen waarom ze volgens u dan gedwongen worden... om dit te doen. Natuurlijk ook omdat er regels zijn uit Brussel... voor ja. openbare aanbesteding. Dan kunt u hier wel een initiatiefwet indienen. Maar het is Brussel dat beslist. Uh, u heeft gelijk, dit is regelgeving vanuit Brussel, uh, vanuit van de Europese Unie. Die zegt, uh, als je, je moet aanbesteden als je als overheid diensten uitbesteedt. Uh, daarom gaan we ook deze wet naar Brussel opsturen, naar de Europese Commissie. Uh, om hen te vragen, oké, okay, op welke manier kunnen we ervoor zorgen dat onze gemeenten niet verplicht worden? Kan dat binnen de huidige regelgeving? Bent u anders bereid om die regelgeving in Europa ook aan te passen? En we nodigen de eurocommissarissen ook uit hier naar Nederland om te laten zien waar het misgaat. Maar dan begrijp ik het niet helemaal. U dient een initiatiefwet hierin, in Nederland, in het Nederlandse parlement. Terwijl u al weet, ja, we kunnen hier wel een wet aan, aannemen. Maar het moet uiteindelijk in Brussel gebeuren. Dan klinkt het een beetje als een zinloze exercitie. Nou, dit is een hele belangrijke exercitie. Kijk, met al die mensen uit de zorg met wie ik heb gesproken... zit een enorme ergernis dat die aanbestedingen er zijn. En wij gaan eerst het gesprek aan met Brussel... en daarna dus noods de strijd om ervoor te zorgen... dat we in Nederland niet verplicht zijn. Dus ja, wij kondigen een initiatiefwetsvoorstel aan hier om die, marktwerking uit, uh, die verplichte marktwerking uit de wet te halen. Wij weten dat dat niet kan als Brussel niet meewerkt. En daarom gaan we de strijd ook aan met Brussel... om ervoor te zorgen dat dit mogelijk is. Oké, okay, en als nu uh, de gebruikelijke adviezen komen... van onder meer de Raad van State bijvoorbeeld... die zeggen, ja jongens, de, de, deze wet kan niet... in het Nederlands parlement behandeld worden. Wat doet u dan? Nou ja, we zijn nog niet bij het moment dat die behandeld gaat worden. Dat duurt altijd heel lang voordat er voor een initiatiefwetsvoorstel. Daarom zetten we ook vol in om gesprekken met de Europese Commissie... om te kijken welke ruimte is er in Europa. En om eerlijk te zijn, ik ben er een beetje klaar mee met Nederlandse politici... die zich altijd verschuilen achter Brussel en zeggen... Ja, dat kan niet met die Europese wetgeving. Wij zijn gewoon een volwaardig lid van die Europese Unie. Ik wil dit veranderen omdat ik denk dat het beter is voor de mensen in Nederland... en dat het beter is voor de mensen die in de zorg werken en die zorg krijgen. En wij gaan dit proberen voor elkaar te krijgen. Jesse Klaver zegt dat het klaar is met Nederlandse politici... die zich verschuilen achter Brussel. Maar volgens Europa-deskundige Adriaan Schout van Instituut Klingendaal... heeft het pleidooi van Klaver weinig met de EU te maken. Dit is eigenlijk niet zozeer een aanklacht tegen de EU... maar dit is een aanklacht tegen, tegen, tegen marktwerking. En dat is natuurlijk wel waar de EU altijd aan heeft bijgedragen. Het hele succes van de interne markt... Uh, waar Nederland ook uh, uh, zeer sterk achter staat... is gericht juist op het openbreken van, uh, van markten... zodat concurrentie mogelijk is. Maar ook dat lidstaten uh, intern concurrerender worden. Want ja, als lidstaten uh, van zichzelf niet goed concurreren... Ja, dan krijgen we weer problemen met de euro. Dus we zien ook dat Nederland juist bijvoorbeeld bij Italië heel hard aandringt... op het openbreken van, uh, van beroepsgroepen. En uh, uh, ja, dat, daar zijn natuurlijk partijen tegen... die juist uh, ja, meer, meer hand willen houden aan... wie aan, uh, ja, laat je toe op je markt. En dit is natuurlijk wat uh, GroenLinks nu doet. Ja, die wil toch een, een, een sector uitzonderen van, van marktwerking... Dat, dat gaat concurrentie van het land. Maar het benadeelt ook weer groepen van andere landen... die juist misschien wel op de Nederlandse markt ook zorg willen aanbieden. Uh, dus uh, ja, het, het probeert die marktwerking tegen te houden... waar Nederland eigenlijk heel erg voor is. Minder marktwerking in de zorg. GroenLinks, de partij van Jesse Klaver, is niet de enige die dat wil. Maar de Europese Unie zal daar geen oren naar hebben, zegt Adriaan Schout. Ik geef hem niet veel kans... Uh, de, de zal, uh, er zijn natuurlijk heel veel groepen die uh, proberen om uh, hun sector van marktwerking uh, uit te sluiten. Terwijl in de EU toch juist gekeken wordt naar hoe kunnen we bepaalde beroepsgroepen nou juist verder openbreken. En dat zit hem vooral in de dienstensector. Want uh, het creëren van een level playing field in Europa, dat uh, is vooral vastgelopen in de dienstensector. Nou, Dat is al eerder meer naar marktwerking gekeken worden in Europa dan naar minder. Dus uh, dat betreft geef ik een weinig kans. Zei Europa-deskundige Adriaan LOS Radio 1 Journaal. Het aantal Nederlanders dat op wintersportvakantie gaat, blijft dalen. Gingen aan het begin van deze eeuw nog 1,1 miljoen Nederlanders naar de sneeuw. In 2016 was het aantal gedaald tot 866.000, blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Hoe komt het dat we minder op de ski staan? Met die vraag ging onze verslaggever Jeroen Schutijzer naar een skihal. Dit is uh, Snow World. Het is hartstikke druk hier. Mensen hebben net, denk ik, naar het uh, schaatsen gekeken. Hij doet het! Hij doet het! Kjel Thijs, Olympisch kampioen. Hij pakt de legendarische dubbel. En die denken van, uh, we gaan eens even naar het Gaat u op wintersport? Ik ga dit, deze vakantie niet op wintersport. Nee, helaas niet. Ik vind het een beetje duur. De CBS komt vanochtend met nieuwe cijfers over het aantal wintersporters. En je ziet vanaf 2000 toch een hele langzame daling. Ja, ik... Verbaast dat u? Nee, niet zozeer. Ik bedoel, de meeste mensen gaan niet meer op wintersport omdat het inderdaad duur is. Of omdat het niet lekker ligt in de vakanties. En uh, ik, ben, ik ben ook docent, dus ik zit altijd in die hoogperiode. Ik betaal gewoon een hoofdprijs. Dus dat, dat, ja, dan prikt het me opeens niet meer. Ik bedoel, ik ben toch een Nederlander, een beetje krenterig, dat soort dingen. Ik <laughs> ging vooral met vrienden, die uh, zijn uh, ook studenten. Ja, en die vonden het ook op een gegeven moment uh, te duur. Uh, waarschijnlijk niet meer. Eerst was de planning van wel, maar dat ging niet door. Gaan jullie vaker niet de laatste jaren? Uh, nee, dat niet. Vorig jaar ben ik nog geweest. Wat opvalt is dat er steeds minder mensen op wintersport gaan. Is dat zo? Nou, ik denk misschien wel met de vergrijzing te maken. Zou allemaal zo kunnen. Ja. Nederlandse grijs een beetje. Ik denk dat je meer jongeren meer uh, wintersporters hebt. En ik weet niet of het helemaal hip is. Was het ooit hip? Ik heb vroeger veel geskuurd, ja. Mevrouw, zit het allemaal een beetje? Oh, het zit geweldig, die schoenen. Echt waar. <lacht> Waarom komt u nou hier in deze ijshal? Nou, we gaan over twee weken naar Oostenrijk toe. Dan ga ik even kijken uh, hoe de rug en de beentjes het houden, hè. Ik wil even een beetje warm worden. <lacht> Gaat u elk jaar op wintersport? Ja, elk jaar op wintersport, ja. Merkt u dat er steeds minder Nederlanders op wintersport gaan? In Westerdorf is, als wij daar zijn in die week, meestal half Nederlands weer. Het is alleen maar Nederlands wat je er hoort. Ja, dus ik kan niet echt merken dat er minder Nederlanders op wintersport gaan. Wat vindt u nou het leukst daar? De apriskie natuurlijk. Hebben ze dat hier ook? Ja, dat geloof ik wel, maar lang niet zo gezellig als dat. Zou het kunnen dat het te duur is? Daar zal het wel mee te maken hebben, ja. Dat denk ik wel. Maar goed, het, de economie trekt weer aan, dus dat zou financieel wat op betreft ook weer beter moeten gaan. Dit is een snowboard. Gaat u op wintersport? Uh, waarschijnlijk een weekendje. En dan naar Duitsland. Eigenlijk voor het eerst. Uh, u begint voorzichtig een weekendje? Ja, precies. En dan kijken of we het leuk vinden. En dan uh, later dan misschien uh, volgend jaar dat we een hele week gaan. Waarom gaan er minder mensen op uh, skivakantie? De vraag is simpel, het antwoord wat moeilijker. Waarom mensen wel of niet op wintersport gaan, dat weet ik niet. Dan moet je liggen of dat ligt je niet. Ik denk dat de mensen tegenwoordig uh, ja, meerdere vakanties uh, prefereren dan in het verleden. In het verleden ging je af op wintersport of zomers. Maar nu willen ze zomers, winters, herfst, voorjaar. Alle vakanties moeten ingevuld worden, denk ik. Uh, dat dat een beetje het probleem is. Dat moet je verdelen. Hè? Is te veel keuze? En als maar... ik moet kiezen, dan ga ik liever winters dan zomers. Als ik moet kiezen, maar ik heb het geluk dat ik niet hoef te kiezen. En nu is de klacht weer dat het te koud is hè? straks in de Alpen. Ja, maar zomerskiën valt een beetje tegen. Dan blijft die sneeuw zo slecht liggen, Dan moet je heel snel wezen. O, de gevoelstemperatuur wordt min 20 of zo hè, deze week. Lekker toch? Heerlijk. Extra mutsje op. Nou, hoorten, deze ski-liefhebbers zijn in ieder geval goed gemutst. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat Oostenrijk nog altijd het populairst is. Zo'n 60% van de wintersporters gaat naar dat. Land. Het is kwart over acht, ook gewoon thuisgebleven door wat Meegens. Ja, kwart over zeven overigens. Oh, kwart over zeven? Ja. ja. Goed. Uh, meer in de media. Rijke Nederlanders betalen minder belasting door bij hun aangifte privékosten als bedrijfskosten op te voeren en die dan van de belasting af te trekken. Meldt de Volkskrant of die kosten als privé of zakelijk worden beoordeeld. Dat hangt dan af van de individuele belastingambtenaar. De Belastingdienst bekijkt nu of er geen strengere en uniforme regels moeten komen. Marco Kroon was op inlichtingenmissie in Kabul... toen hij werd ontvoerd, mishandeld en later zijn eigen belager doden. Was daar alleen en met collega's in burgerkleding op pad. In de Telegraaf een reconstructie... op basis van anonieme gesprekken met bronnen rond defensie. Die bronnen twijfelen door de manier van werken aan Kroons verklaringen... over zijn verzwegen gijzeling en uitschakeling van zijn eigen ontvoerder. Duurzaamheid is niet meer alleen voor de groene partijen... een belangrijk thema tijdens de gemeenteraadsverkiezingen... blijkt uit een analyse die trouw maakte van de verkiezingsprogramma's... in allerlei gemeenten. Nu bijvoorbeeld veel gemeenten weer woningen gaan bouwen... is de inzet van veel partijen, links of rechts, landelijk of lokaal... dat die per direct klimaatneutraal worden gemaakt. De Olympische winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang is de Donke-Olympic. Olympisch nieuws met Geo Olympics. Dag 15 van de winterspelen is meteen de laatste schaatsdag. In het ijstadion staat voor het eerst de Olympische massastart op het programma. Tijd om voor het eerst vandaag te schakelen met de Oval Gio Lippens. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Gio, voordat we het over dat schaatsen gaan hebben... eerst maar even naar afgelopen nacht, naar het snowboarden... want daar overleefde Michelle Dekker de kwalificaties niet op de parallelreuzenslalom. Was dat een grote tegenvaller? Nou, voor Dekker in elk geval wel, hè? want ze had vooraf de hoop uitgesproken om de finale te halen hier. Maar als je het heel nuchter bekijkt, Dekker is een specialiste op de slalom. Die staat niet op het Olympisch programma. Maar op basis van haar prestaties op dat onderdeel, op die slalom, is ze door NOC en NSF afgevaardigd naar de Spelen. Ja, en dan is die reuzenslalom slalom toch een heel ander verhaal. Daar heb je ook echte specialisten, zoals die Tsjechische, hè? Esther Ledecka, de wereldkampioene. En tijdens deze spelen ook de verrassende Olympisch kampioenen op de skis, op die reuzenslalom. slalom. Maar het was wel sneu, want Michelle Dekker werd zeventiende in de kwalificatie... op één honderdste van een seconde van de nummer 16. En die beste zestien gingen door, dus Dekker baalt verschrikkelijk. Ja, dat is heel zuur. Maar uh, ja, ik kan er niet zoveel van maken, dus het is wat het is. Ja. Uitgerekend door je trainingsgenootje Patricia Koemer. Ja, ja dat, uh, dat kan gebeuren. Het ja, had ook iemand anders kunnen zijn. En nu is Patricia... Aan...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 ja, dat, dat ligt niet aan iets. weet je Als je een fout maakt, dan is het geen een honderdste wat je verliest. Dat is veel meer. Dus daar ligt het gewoon niet aan. En ja. Je had eigenlijk al twee dagen geleden in actie moeten komen. Dit werd op het laatste moment uh, doorgeschoven naar vandaag. Uh, hoe moeilijk was dat? Ja, het was niet moeilijk. Ik ga niet als excuus gebruiken dat het verschoven werd... over dat ik nu met 1 de finales lig. Maar je was er niet blij mee? Nou ja, weet je. Het, mensen zijn sowieso niet blij als de, de avond voor de, dat de wedstrijd zou moeten gebeuren... het veranderd wordt. Maar...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 Daar kan je in honderdste ook niks aan, uh, aan doen. Nee, dus dat zijn allemaal geen excuses. Ja, het is zoals het is. Uh, ontzettend balen lijkt me. Ja, nee, tuurlijk. Ja. Ik lief zou je ook in de finale staan. En natuurlijk uh, uh, gun ik er Patricia ook dat ze erin staat. Alleen, uh, ja, voor mij is het gewoon heel erg uh, zuur op het moment dat ik er wel bij uitleg. Ja, Eén honderdste om nog lang over na te denken. Michelle Dekker. Uh, dan gaan we naar de laatste kans op Nederlandse medailles. De Massa Start, de mass Start. Uh, maken we daar kans eigenlijk? Nou, eigenlijk is dat wel echt een tombola. Hè? Er valt heel weinig te zeggen over wie er gaat winnen. We hebben geen Olympisch vergelijkingsmateriaal... want het is inderdaad voor het eerst dat het op het programma staat. Drie keer eerder is die Marsstaat wel verreden op de WK-afstanden. De eerste keer pakte Nederland twee keer goud. Daarna lukte het niet meer... Maar ja, Steven Dalebout, want die is inmiddels aangeschoven. De man die voor ons hier altijd de trainingen analyseert. Uh, Irene Schouten was toen wel de eerste wereldkampioen. Hè? En die is er vandaag wel bij. Ja, dat klopt. Dat is ook zeker een van de kanshebbers. Maar zoals jij zegt, ja, er zijn heel veel kanshebbers. Het is trouwens ja, het is wel de eerste keer door de zouden te spelen. Maar ze zijn al vaker in zo'n formatie gestart. In 1932, in Lake Placid, waren de Olympische Spelen. En toen heeft de ISU toestemming gegeven aan de Amerikanen om hier nog in groepen te starten. Dus toen werden, de toen, toen, toen werden de normale afstanden werden in groepen uh, verreden. En dan kon je dan via heat door naar de, naar de volgende ronde. Dan dus leek op... het gewoon eigenlijk op die maastart. Ja, dus, je ziet, er zijn ook nog foto's van dat je echt gewoon tien mensen naast elkaar aan de start ziet staan van, van een tien kilometer. Ja, mensen moeten vooral maar even de sociale media bekijken. Want er staat die mooie oude grijze foto. Lege stadion trouwens. Toen in Lake Placid. Ja. Ja, ja, inderdaad. Je ziet echt geen toeschouwer uh, daar in de buurt staan. Nee, terwijl, terwijl hier het nu al vol begint te lopen. Hè? Het is hier helemaal leeg, het hele stadion is leeg, maar één vak is volgestroomd met, wij denken, vrijwilligers die een, uh, een fotootje maken. Zo dat het uh, Nog even over de mannen, hè? want daar hebben we natuurlijk Sven Kramer. Uh, goud op de 5 kilometer, tegenvallers op de 10 kilometer en die ploegenachtervolging. Is hij klaar voor die Massa, massa Stad? Ja, ja, zeker. Hij, uh, nou ja, het is voor hem ook uh, uh, wennen. Hè? Hij stond vanochtend al wel even op het ijs trouwens om nog even dat gevoel te krijgen. Hij reed die internationale master nog, nooit. Die master nog nooit in een internationale wedstrijd. Dus is dat maar de vraag of hij uh, ja, eigenlijk al gewoon weet wat hem te wachten staat hier straks? Nou, ik denk het wel, maar uh, dat, is niet op, uh, dat is meer gebaseerd op een gevoel dan, uh, dan uh, feiten. Het is wel raar hè, dat je een Olympische wedstrijd gaat rijden... die je uh, in internationaal verband, verband nog nooit hebt gereden. Ja, klopt, zeker, zeker. Maar dat is denk ik ook alweer het, uh, het mooie ervan. Voor mij althans. En uh, ja, Ik heb er wel echt wel best wel zin in.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 Sven Kramer dus. Samen zometeen met Koen Wij in actie op die mars staat bij de mannen. Bij de vrouwen krijgen we dus Irene Schouten en Anouk van der Weijden. Het format ziet er heel simpel uit. Om twaalf uur vanmiddag begint het hier op de ijsbaan. Dan is het bij ons acht uur s'avonds. eerste halve finales. De vrouwen beginnen. Dan is het om kwart voor één tijd voor de mannen. En om half twee rijden de vrouwen hun finale. En daarna komen de mannen weer in actie voor de finale. Dankjewel Gio. En mocht u trouwens iets willen weten van Gio... of van commentator Sebastian Timmerman over deze Spelen... dan kunt u uw vragen stellen via Twitter... Twitter, hashtag R1JN, de Radio 1 app of via de mail r1jn En over een uurtje geven Gio en Sebas dan antwoord. Het is vijf minuten voor half acht, maar volgens de Ben Swinder uit Groningen is het altijd 4 uur 11.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 Tijd voor een overzicht van het nieuws door Dat negens. De VN-veiligheidsraad heeft de stemming over een resolutie... over een wapenstilstand in Oost-Ghouta in Syrië opnieuw uitgesteld. Er wordt al dagen gepraat over de resolutie... maar Rusland heeft verschillende bezwaren. Ze willen de Russen dat er garanties komen... dat rebellen stoppen met het beschieten van woonwijken. Bij een dubbele aanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu... zijn zeker 18 mensen omgekomen, tientallen mensen gewond geraakt. Terugroep Al-Shabaab heeft de aanslag opgeëist. Nederlanders gaan steeds minder op wintersportvakantie. Aan het begin van deze eeuw gingen 1,1 miljoen Nederlanders naar de sneeuw. In 2016 waren dat er 866.000, een daling van zo'n 20 procent. Belangrijke oorzaak is mogelijk de prijs. Een wintersportvakantie is nog altijd een stuk duurder dan een zonvakantie. En de Franse douane heeft per toeval een gestolen schilderij... van de schilder Edgar Degas teruggevonden. Het schilderij met een waarde van 600.000 euro... werd ontdekt in de bagageruimte van een bus... De passagiers zeggen allemaal dat de koffer waarin dat schilderij zat niet van hen is. En voor het weer gaan we naar Marco Verhoef. Marco staat de Russische beer al bij voor de deur. Eh, nou, bij mij nog niet. Eh, maar morgen loopt hij langzamerhand de oostgrens binnen. Eh, vandaag hebben we nog temperaturen die echt wel boven het vriespunt uit gaan komen. Zo plus 3 of plus 4. En we doen dat met flink wat zon. Wel wolkensluiers die van het noorden uit over het land trekken. Maar goed, dat mag de pret eigenlijk amper drukken. Eh, wat de pret misschien wel een klein beetje drukt, dat is de wind. Want die waait matig tot krachtig uit het oosten. Windkracht 3 tot 6. En dat betekent dat de gevoelstemperatuur veel lager ligt dan wat de thermometers aangeven. En eigenlijk voelt het gewoon aan als, eh, nou ja... In twee ongeveer, denk ik. Hmm. Um, even naar de komende dagen kijken. Dat is vooral spannend voor de schaatsliefhebbers, hè? Ja, we gaan natuurlijk allemaal hopen dat er inderdaad een fatsoenlijke ijslaag gaat ontstaan. En ja, dat zal best op, op meerdere plaatsen gaan gebeuren... met temperaturen die in de nacht onder de min 5 liggen. En dan heb ik het over de nacht naar zondag en naar die naar maandag. Zo min 6, min 7 in het binnenland. En overdag zitten we dan rond het vriespunt. We doen dat nog steeds met een stevige uh, oostenwind. En we doen dat ook met een uh, flink aantal zonuren. Het is alleen wel zo dat er langs de wadden uh, langzaam maar zeker sneeuwbuien kunnen gaan ontstaan. Dat heeft te maken met die heel koude lucht... die over de Oostzee stroomt. En dan met de noordoostenwind onze kant opgeblazen wordt. En ook met die warme Noordzee... die eigenlijk een soort buienfabriek gaat worden. En dan heeft het waddengebied daar het meeste last van. Daar dus maandag, dinsdag regelmatig sneeuwbuien. En de rest van het land blijft het helder. En de temperaturen gaan nog wat verder omlaag. Warme aankleden. Marco Verhoef, dankjewel.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 Goedemorgen. Voor mensen met kanker is eten geen vanzelfsprekendheid. De kanker zelf, maar ook de behandeling zorgt voor een smaakverandering. Artsen en verpleegkundigen die weten er daar eigenlijk weinig over. En dus is er ook weinig aandacht voor, blijkt het onderzoek van de Hunger and Thirst Foundation... dat later vandaag wordt gepresenteerd. Robert Green, goedemorgen. Eh, hebben patiënten daar veel last van, van die smaakverandering? Goedemorgen. Uh, ja, dat klopt. Uh, ongeveer drie kwart van de mensen die behandeld worden met chemotherapie uh, hebben last van smaakverstoring. En, en wat ja. merken die dan? Uh, ja, wat merken ze? Uh, simpelweg het eten smaakt gewoon niet. En als je denkt dat het niet smaakt, dan betekent het dat het gewoon erg vies is. En mensen associëren het vaak met uh, alsof je karton zit te eten. Uh, ik zelf uit ervaring, als ex patiënt ervaarde het alsof ik uh, geroeste spijkers aan het eten was. En dat is letterlijk met alles. Oh, en, en dan lukt het echt niet om te eten natuurlijk? Uh, uh, met moeite. Je moet jezelf echt dan forceren om te gaan eten. En uh, dan ben je geneigd om inderdaad dingen te laten staan. Terwijl je tijdens je behandeling dat gewoon juist nodig hebt. Nou, was u daarvoor gewaarschuwd? Uh, ja, het gekke is, ik ben zelf ex-verpleegkundige. Um, en ook anders, uh, ik heb ook als ansiastiteent gewerkt en uh, ook met oncologiepatiënten uh, gewerkt. En toch was ik niet echt bewust van het feit dat het zo erg was. Ja, is ik dat dacht ook waarom... van, ja? ja, nee, ik dacht, uh, ja, als je zegt van het eten niet is niet lekker, dan uh, valt dat wel mee. Maar niet lekker is echt gewoon niet lekker. Ja, is dat ook, dat ook waarom u uh, er een onderzoek naar wilde? Ja, ik, ik vond zelf gewoon dat er weinig over gesproken werd. Niet, niet alleen maar door zorgprofessionals, maar ook door patiënten. Heel, heel veel patiënten zeggen niks daarover, terwijl het gewoon een groot probleem is. En dus zodoende inderdaad dacht ik van, we moeten gewoon iets hieraan gewoon gaan doen. En met name gewoon dat patiënten uh, zich meer vrij voelen ook om uit te spreken over, over het feit dat het gewoon moeilijk is om gewoon te eten, terwijl het eten gewoon niet lekker is. Ja. Het eten is lekker, maar het smaakt gewoon niet lekker. Ja, en nou denken veel mensen, kankerpatiënten zijn natuurlijk vaak vermagerd... dat dat komt door de ziekte zelf, maar dat komt dus ook hierdoor. Het kan ook hierdoor komen, dat is zeker zo. Het kan ook hierdoor komen, want als het eten niet lekker is... moet je je voorstellen, je gaat niet zo makkelijk aan tafel zitten met mensen... en terwijl iedereen zegt van, ah, heerlijk, heerlijk, heerlijk... terwijl je weet van, voor jou dat het gewoon echt gewoon niet smaakt. Ja, u zei al, eigenlijk zou er meer over gepraat moeten worden. Wat kunnen zorgverleners doen? Ja. Uh, wat ik hoop in ieder geval is dat zoveel uh, professionals het te sprake gaan brengen. Dus vanaf het begin al uh, gaan vragen en informeren bij patiënten... van heb je hier last van? En wat ik ook erg belangrijk vind... is ook dat de mantenzorgers erbij betrokken worden ook. Uh, want heel vaak zijn die ook degenen... zijn dat de mensen die ook het eten voorbereiden, cetera. Die moeten ook bewust zijn van het feit... dat patiënten moeilijk moeite hebben met eten... omdat ze die smaakverandering hebben. Ja. En u gaat ze ook helpen hè, met een website? Uh, we hebben een website inderdaad. En uh, de intentie is uh, op een gegeven moment om voldoende informatie daarop te hebben. Vrij beschikbaar voor iedereen. Zodat ze ook tips etc. kunnen krijgen. Maar wat erg belangrijk is vanuit de stichting is dat alles ook onderbouwd moet zijn. Uh, en vandaar ook die wetenschappelijk onderzoek. Ja. We willen al... niet zomaar met tips komen... maar nee. het moet ook onderbouwde uh, advies zijn. Nou, over onderbouwd advies gesproken. Hoe, hoe krijg je iemand aan het eten als alles echt zo vies is? Okay. <laughs> Ja, hoe krijg je iemand aan het eten? Ik denk, wat ik in het begin al zei... de eerste stap is het te sprake te brengen. Dat mensen gewoon het gevoel krijgen... Eh, dat, dat er ook eh, aandacht voor is. En vervolgens ga je even kijken... van: hoe kun je inderdaad met, met wellicht wat tips... mensen gewoon ondersteunen. Maar waar we ook naartoe gaan... Eh, is juist ook wat meer smaakgestuurde advies. En eh, dat is dan, dan denk je aan... een meer gepersonaliseerde eh, smaaksturing. En daarvoor hebben we ook contact... met met een organisatie in België die daarmee bezig is. En op dit moment wordt het ook wetenschappelijk onderzocht, maar dat is iets wat we laten zeker veel meer naar buiten gaan brengen. Is er iets wat ik zou kunnen doen als ik iemand aan tafel zou hebben die uh, kankerpatiënt is? Yes. Uh, vragen of ze daar last van hebben, uh, luisteren naar wat ze zeggen... en vervolgens gaan, gaan checken van, oké, okay, als je iets krijgt te eten... hoe ervaar je dat? En dan kijk je of je dan zelf ook simpel, op een simpele manier... Kan, de smaak uh, kan beïnvloeden, uh, zonder dat het heel ingewikkeld wordt. En wat ik zeg, het allereerste is al het te sprake brengen. Dat ja. is uitermate belangrijk. Praten dus, maar moet ik nog kruiden toevoegen of heel zout of juist niet... Als ik dat zou weten, ja. euh, dan zou het, was het probleem al lang opgelost. Ah. Um, nee, het gaat erom dat je gewoon echt bij de persoon gaat informeren... van wat vinden ze lekker, wat vinden ze minder lekker. Uh, laatst hoorde ik van een oncologieverpleegkundige... die gaf een heel goed advies aan die, die zei... ik adviseer altijd aan mijn patiënten... om eerst te beginnen met de dingen die... Je normaal gesproken niet lekker vindt. <laughs> euh, zodat je op een gegeven moment... Euh, ga je over naar dingen die je wel lekker vindt. Want als je begint met dingen die je altijd lekker hebt gevonden... en die smaken gewoon vies... dan hou je op een gegeven moment hou je niet, niet zoveel meer over. Ja, ja. Dat vond ik een heel goed advies. Ja, zeker. Nou, U heeft veel goede adviezen, euh, meneer Green. En u presenteert vandaag de resultaten van het onderzoek. Dank u wel voor de toelichting. Graag gedaan. Wim Buijs, het LOS Radio 1 Journal. Nou, heeft u de ijzers al uit het vet gehaald? Met de dalende temperaturen krabben veel mensen zich achter de oren. Waar liggen de schaatsen ook alweer? Het betekent natuurlijk een uh, gouden tijd voor de verkopers. Bij de groothandel in Leerdam staan de winkeliers in de rij... ziet verslaggever Matthijs Holtrop. Hi, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Wat is er gebeurd? Nou ja, een beetje net als eten. Hè. Dat je denkt dat je maag groter is dan dat je kan hebben. Maar uh, wordt even twee keer heen en weer rijden. Te veel schaatsen ingeslagen? Nou, ik hoop te weinig. Eigenlijk. Ja. Vertel eens wat voor winkel heeft u. Ik heb een en in Zaandam. En nog snel even schaatsen kopen. Dus u komt hier bij de groothandel. Uh, rotje magazijn. Een hele kar vol gegooid. En gisteren al werd besteld. Oh, en uh, nu uh, zit hij altijd tot de nok vol. Dus uh, we gaan even twee keer in en weer rijden. Ja, want die verkoop die gaat goed in de winkel? Ja, dat gaat, uh, dat gaat lekker. Dus uh, hopen dat we. We de komende week elke dag hier, uh, hier staan. En we hebben op een gegeven moment de kruimels van de grond moeten hier, uh. ja. Dat zou het mooiste zijn. Is het ook goud geld? Het is snel verdiend, mag ik zo zeggen. Het is halen en weg Niels Emk, dit is de collectie. Wat gaat nu het hardst? Uh, op dit moment uh, de kinderschaatsjes vooral. Omdat er natuurlijk uh, komende week uh, schoolvakantie is. Uh, ja, Een enorme plus natuurlijk. Ja, dat is, uh, dat is duidelijk. Van een paar procent of misschien wel meer? Uh, wel iets meer dan een paar procent, ja. Helemaal natuurlijk ten opzichte van de periode in dit jaar. Uh, het einde van het winterseizoen. Uh, normaal gesproken zijn uh, de retailers dan uh, in de ombouw naar... Uh, uh, voorjaar weer toe. Ja, en dit als uh, nog even aan het eind van de rit uh, mee te nemen. Ja, dat is uh, subliem. Ik ben van de schaatsenshop.nl en ik kom hier allemaal schaats halen. We hebben al heel veel verkocht en uh, we komen alleen maar tekort. Ja. Dus het, werkt, het loopt als een trein. Kijk maar naar de vrachtwagen, die staat helemaal vol. En dat gaat vandaag allemaal nog verstuurd worden. Dus dat er morgen de mensen allemaal nog schaatsen hebben. Is dat aan te geven ja, hoe groot dat verschil is... met de reguliere winter en misschien nu die laatste paar weken? Ja, tuurlijk. Zodra er maar op het nieuws wordt gezegd dat het gaat vriezen... dan uh, wordt het fantastisch natuurlijk. Dan, uh, dan krijgen de mensen de koorts. En het is een Nederlandse koorts die ze krijgen. Ze willen gewoon schaatsen. En het begint altijd met de kinderschaatsen. En dan uh, krijg je de dames uh, en schaatsen. En dan kan, als de sloot goed licht liggen... zoals de giezen hier in de buurt of de molentocht... Ja, dan uh, noren we niet aan te slepen. Het is, nou, het is fantastisch. En hoe zit het met die winstmarge? Nou, die is heel krap. Ja, ja je hebt drie prijzen in, uh, bij schaatsen. De vroeg voorkoop en de normale prijs. En nu krijg je toeslag omdat het winter is. Dus eigenlijk bent u al te laat. Ja, wanneer ben je te laat, hè? <laughs> het is, uh, de omzetsnaarheid moet het nu goed maken. Nou, ik zal ik u niet langer ophouden. Moeten we dit uh, zo erin praten? Ja? ja? Oké, okay. dan vul ik die container nog. Ja, wat wij als Nederlanders in ons bloed hebben, dat hebben... Alleen de Nederlands volgens mij en uh, dat betekent dus dat wij denk van alle verkoop die we hebben op schaatsgebied 95. Wat zeg ik 98 procent denk ik gewoon uh, binnen de Nederlandse grenzen blijft. Dat als het gaat vriezen dat dat bloed gaat kruipen? Ja precies dat we allemaal heel erg zenuwachtig worden en uh, uiteraard weer over de elf steden en dergelijke beginnen en ja goed weet je uh, ja. <laughs> dat is super. Allemaal typisch Nederland. Een reportage bij de schaatsgroothandel. En Doral Megens weet alles van de sport. Dat is het voetbal. FC Groningen is er opnieuw niet in geslaagd te winnen. Op eigen veld kwam de ploeg van Ernst Faber tegen Nak Breda... niet verder dan een 1-1 gelijk spel. Groningen wacht nog altijd op de eerste overwinning na de winterstop. De coach weet inmiddels heel goed met zo'n teleurstelling om te gaan. Met je de neiging na de wedstrijd om alles even in elkaar te trappen... in de kleedkamer...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 In de eerste divisie stond een echte topper op het programma. Nummer 2 NEC ontving Fortuna Sittard, dat derde staat. Duel in de Goffert eindigde ook daar in een 1-1 gelijkspel. Geen van beide teams schoot daar dus iets mee op. Koploper in de eerste divisie is Jong Ajax, dat maandag pas in actie komt. De voorsprong kan dan oplopen naar vijf punten... maar veel zullen de Amsterdammers daar niet mee opschieten... want belofte teams die kunnen niet promoveren naar het hoogste niveau. En oud-international Edgar Davids is terug bij Oranje... Het is voor even en het is bij het kleine Oranje. Het Nederlands Elftal onder de 20 jaar. 74-voudig International draait volgende maand als assistent mee... bij het belofte Elftal. Het gaat om een eenmalige stage onder bondscoach Peter van der Veen... rond de wedstrijd van de belofte tegen Tsjechië. Die is op 27 maart. Doral, dankjewel. De Britse zanger en gitarist Eddie Amu is overleden. 74 was hij. En hij zat bij The Real Thing, de soulformatie uit de jaren 70. Een van de bekendste nummers, You to Me are Everything... Other way to make you see if it takes my heart and soul, you know I'd pay. Amu, hij was een van de zangers van The Real Thing. hoorde You To Me Are Everything. Nu de Olympische Spelen ten einde lopen, begint Pyeongchang ook weer vooruit te blikken. Wat gebeurt er met de stadions? En wie gaat er in de appartementen van al die Olympische sporters wonen? Correspondent Marike de Vries die kreeg een kijkje achter de schermen van de Winterspelen. In het hartje van Pyeongchang, eigenlijk recht tegenover het Olympisch Stadion... waar de opening- en sluitingsceremonies zijn gehouden... daar staat het kantoor met de bascolters ervoor natuurlijk van de gouverneur van Pyeongchang. Hoeveel mensen zijn er nou geweest de afgelopen nou, anderhalve week ongeveer? Zo'n 800.000 mensen, zegt hij. Is dat nou veel of weinig? Hij zegt dat het er behoorlijk wat zijn, maar dat het daar eigenlijk niet om gaat. Hij hoopt vooral dat er nog heel veel mensen na afloop van de Olympische Spelen terug zullen komen naar dit gebied. Om de natuur te bezoeken, die ze natuurlijk nu allemaal op uh, televisie hebben kunnen zien. Maar ook om alle Olympische stadions die hier nog zijn, ook naar afloop, om die te bezoeken als een toeristische trekpleister. Zo moet het weer aantrekkelijk zijn om mensen naar dit gebied te halen. Maar blijven die stadions dan staan na afloop van de Olympische Spelen? Oh, Ja, de meesten zullen wel blijven staan. Sommige delen zullen worden afgebroken, zoals gedeeltes van uh, dat stadion hier tegenover van de openingsceremonie. Ze zullen wel deels blijven bestaan. Ze kunnen daar dan stoelen in zetten als ze weer dingen willen organiseren. Maar het wordt ook voor een groot deel afgebroken, want dat is natuurlijk ook wel zo bezuinigend. We staan op parkeerterreinen voor het Olympische dorp in Gangnam. En we kijken uit op de flats waar natuurlijk vlaggen hangen van alle atleten. Ik zie Italiaanse vlag, ik zie Noord-Koreaanse vlag en Zuid-Koreaanse vlag natuurlijk nog het meeste. En we staan hier samen met cho seon young En cho seon young heeft zojuist een appartement gekocht in dat Olympische dorp. Dus zij gaat daarin wonen als de sporters eruit trekken. Wanneer kan ze erin? Komende oktober kan ze erin. Weet ze welke Olympische sporter er op dit moment in haar appartement zit? Ja, ze wijst even naar boven, naar een hoge etage. En daar ziet ze dan een Italiaanse vlag zegt ze, hangen en een Franse vlag. Dus ze denkt dat atleten uit een van die twee landen daar wonen. Was het een, uh, ja, een extra gimmick voor haar dat het nu het Olympisch dorp was? Toen ze haar appartement ging uitzoeken hier in Gangneung? Wie zit ook het denk je ook? Nou, het is sowieso een hele goede omgeving. Alle voorzieningen zijn in de buurt. Maar het feit dat er Olympische sporters in hebben gewoond, dat uh, brengt wel een extra goede herinnering mee aan dit appartement. Het is natuurlijk een mooi verhaal. Een reportage van Marike de Vries was dat. Ja, nog één wedstrijd en dan zijn de Olympische Spelen voorbij voor Nederland. De massastart bij het lange voor vrouwen en mannen. En daarna zit de klus er ook op voor Jeroen Bijl, de chef de mission van deze Spelen. Bijl komt net van het snowboarden terug. De reuzen parallelslalom met Michelle Dekker. Goedemorgen. Dat was wel zuur, hè? Goedemorgen. Dat was, dat was wel zuur, hè? 100ste. Ja, ja, op 100 honderdste is natuurlijk altijd sneu. Ja, dat was <laughs> absoluut zuur. Bent u alle wedstrijden geweest waar Nederlanders bij waren? Uh, zo goed als. Ik moest in het begin een, een keer een keuze maken... tussen short track en uh, het lange omdat het gelijktijdig uh, plaatsvond. De rest ben ik, uh, ben ik geweest, ja. Het zijn uw eerste Olympische Spelen als chef de mission. Hoe vindt u het? Ja, uh, de, het is me prima bevallen. Uh, en dat komt natuurlijk ook hoe de ploeg hier uh, gepresteerd heeft... Uh, hoe de situatie hier was, hoe de organisatie was. Uh, dan kan ik uh, zeggen dat we tot nu toe eigenlijk prima spelen beleven. We hebben natuurlijk nog één onderdeel. Dus uh, het, kan, het kan allemaal nog beter worden. Ja, Van tevoren zei u dat Nederland toch wel 15 medailles moest halen... met een ondergrens van 13. Nou, we staan nu op 18. Uh, betekent dat dat de Spelen nu al geslaagd zijn? Nou, laten we eerst nog vanavond af, afwachten. Want, uh, ik bedoel, uh, maar tot nu toe vind ik dat we inderdaad zo goed gepresteerd hebben... dat je wel kan zeggen van dat uh, de Spelen in ieder geval... Uh, uh, er succesvol uit gaan zien, ja. ja. Nou zijn er tijdens Olympische Spelen ook altijd incidenten. Een van de incidenten deze keer was wel de matchfixingzaak... rond Jelert-Anema, de coach van Schaatsen Bergsma. Vier jaar geleden zou je ja. gevraagd hebben... of Nederland de Franse achtervolgingsploeg niet naar huis wilde rijden. Nou, nu vier jaar later kwam de ja. zaak helemaal aan het rollen, werd het bekend. O hoe was het voor u om, om, om uh, u daarmee bezig te houden? Ja, dat zijn natuurlijk de zaken waar je liever niet bezig mee bent tijdens de Spelen. Aan de andere kant weet je, we liggen hier onder een te glas. Dus alles wat maar iets aan aandacht op dit soort zaken kan trekken, dat komt wel naar voren. Nou, daar moeten we met elkaar goed mee omgaan. Altijd natuurlijk het belangrijkste voor mij dan is, van, gaat het niet in de ploeg leven dat het ten koste gaat van de prestaties. Iedereen heeft recht op een, op een optimale sfeer en mogelijkheden om te presteren. Nou, dat hebben we, en dat speelde toen, nou ja, dat is dan wel een gevaar voor de ploeg. Ik denk dat we dat met elkaar prima hebben opgelost. We hebben wat gesprekken gevoerd. Er zijn wat dingen over en weer gezegd. En volgens mij is vrij snel daarna het gaan liggen. En zeker toen het IOC ook zei: van... volgens is de zaak afgedaan. Heeft u het idee dat het de atleten ook nog bezig heeft gehouden? Nou, misschien de eerste, de eerste dag. Maar, en dan een, beperkt, een zeer beperkt aantal. Hm. Ik wil het ook nog even met u hebben over ja. de ploegenachtervolging bij de schaatsers. Want we deden het heel goed op de individuele afstanden. Een heleboel medailles voor de mannen en de vrouwen. Mm. Uh, ja, die ploegenachtervolging, dat was toch iets minder dan gehoopt. In de afloop was er toch ook wel, wel een soort ingez ingezindheid. Als Nederland dit onderdeel nou serieus neemt en ook geld en energie erin steekt... dan is de kans op goud eigenlijk veel groter. Want nu is het nog zo dat de ploegen worden samengesteld uit de aanwezige schaatsers. Zou het ooit zover kunnen komen dat Nederland kiest voor een vaste ploeg hiervoor? Dat zal heel moeilijk zijn. Ik bedoel, dan heeft het, uh, dat is niet zomaar één keer in de spelen dat je dat dan doet. Dan moet je dat structureel doen. En ja, ons huidige systeem met commerciële ploegen, dat maakt het erg moeilijk. En nu blijft natuurlijk altijd kijken naar individuele afstanden. Um, en dat is ook een goed recht. En dat betekent als je kijkt naar ons systeem, dat het heel lastig is om continu met één ploeg uh, hiervoor te gaan. Dus dat, dat, dat hangt ervan af. Als je, als je dit, soort, dit is heel makkelijk zegt, we gaan in een keer met elkaar trainen, et cetera. Er zijn natuurlijk heel veel andere belangen. Uh, en dan moet je echt naar de structuur van het schaatsen gaan kijken. Uh, en wat doet dat ten koste van wellicht individuele prestaties? Die vraag moet je hier ook stellen. Ja. En je ziet inderdaad dat we op waarde geklopt zijn door een aantal andere landen. Die waren gewoon beter. We hebben het echt niet, denk ik, slecht gedaan. En zeker niet als je zegt, van die ploegen komen ze kort voor, elkaar, voor tijd bij elkaar. Uh, maar ja, als je, uh, ja die, die ploegen die trainen wel het hele jaar samen. Dat zijn nationale ploegen. Uh, zoals wij dat bij heel veel sporten kennen. Alleen schaats is anders georganiseerd. Ja, en zometeen dus nog de laatste wedstrijden. De massastart, wat verwacht u ervan? Nou, ik, ja, ja, ja, zoals wij elke wedstrijd ingaan met kansen uh, op medailles. En uh, daar gaan we voor, uh, voor strijden nou, van de, de sporters. En die kansen zijn aanwezig. En we gaan het zien. Het is natuurlijk wel een onderdeel wat minder voorspelbaar is... dan andere uh, schaatsonderdelen. Dus uh, ik, ik, ik kijk er erg naar uit, omdat het ook gewoon een nieuw onderdeel ja, is. Nou, wij ook. 12 uur Nederlandse tijd begint het. Uh, u mag bijna naar huis ook. Jeroen Bijl, chef de Michon in Zuid-Korea. Dank u wel. Ja.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 Als zeetoers. Eind jaren tachtig is België in de ban van de bende van Nijvel. Beestachtig geweld. Bij de laatste overval op een Delaise in Aalst alleen al acht doden. Zonder pardon vermoord. En waarvoor? Ondanks een eerste bekentenis zijn er alleen maar vragen. De angst van Aalst in andere tijden. Vanavond tien voor half tien, MPO2.